9 uur. Dit is Renate Evers met het nos journaal. Alle vrouwenklinieken gesloten. Die worden geleid door mannen. Ook mogen mannelijke gynaecologen in de grote ziekenhuizen niet alle operaties meer uitvoeren. Dat meldt de Britse krant The Independent. op basis van een organisatie die contact heeft met activisten in Syrië. IS wil mannen en vrouwen zoveel mogelijk gescheiden houden. Eerder werden al vrouwenklinieken gesloten in kleinere plaatsen in het kalifaat dat de IS heeft uitgeroepen. Raqqa is de hoofdstad van dat kalifaat. Vrouwenartsen in het gebied zeggen dat ze hun werk niet kunnen doen en met de dood worden bedreigd. In Moskou zijn Russische agenten met machinegeweren een bibliotheek binnengevallen. In de collectie zouden boeken zitten die kunnen worden aangemerkt als anti-Russische propaganda. De bibliotheek is gespecialiseerd in Oekraïnse literatuur. De agenten namen onder meer computers en servers in beslag. Gisteren doorzocht de politie het gebouw ook al en nam zo'n 200 boeken mee. De directeur is gearresteerd. Volgens het Oekraïnse ministerie van Cultuur wil het Kremlin met deze actie de Oekraïnse minderheid in Rusland intimideren. Koning Willem-Alexander is aan het begin van de avond aangekomen in het Bronovo ziekenhuis in Den Haag. Hij is daar op bezoek bij koningin Maxima, die behandeld wordt voor een nierbekkenontsteking. Maxima brak deze week het staatsbezoek aan China af en ging eerder terug naar Nederland vanwege de ontsteking. Koning Willem-Alexander kwam vandaag terug uit China. Het weer wisselend bewolkt en droog. Het koelt vannacht af naar 4 tot 8 graden. Morgen blijft het in het noordoosten lang grijs bij maximaal van 12 graden. In de rest van het land zijn er zonnige perioden... en wordt het een graad of 16. Het weekend verloopt droog en zacht met geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij beleeft het.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 Dat was hem. All comes down was dat. Daar uh, begonnen we het uh, tweede uur mee. Um, terwijl uh, hier uh, Frank en uh, Kevin uh, al bezig zijn om uh, zich ook weer een beetje te prepareren wat betreft uh, hun uh, het laatste nummer, want ze spelen twee nummers... was het verzoek van Marcus van Dam... om ook eventjes het vinyl er even bij te pakken. Want ja, dat klinkt natuurlijk altijd even ietsje anders. Ja, wat wou je zeggen, vriend? Ja, ik heb hier zo'n mooi zo rondstuk vinyl voor me. Ja, maar dan heb van, van dat Ja, ik ben de verzamelaar van. En dan is de vraag, wil je kant A of wil je kant B? Zullen we kant B? Dat, dat, dat is wat gaan jullie zo direct nog spelen, mannen? Uh, we gaan straks nog een koffertje een covertje speler En staat hij toevallig daarop of niet? Nee, ah. Ik denk dat het tweede nummer van kant A. Een tweede nummer van kant A? Ja, ik denk dat die wel. Hebben jullie een dubbele A-kant dan? Tweede nummer. Nou, Marcus, ga hem even. In die tijd dat. Marcus, heb ik een bizar verhaal nog even meegemaakt? Ik zal er even wat. Ik, ik, heb, ik heb trouwens iets uh, meegemaakt, iets bizars. Uh, deze week uh, was, het, uh, was het mijn vlucht om in een callcenter aan het werken uh, te gaan. Alleen het was heel snel ook weer over. Dus ik uh, was om, om kwart over elf kwam ik uh, binnen. En om kwart voor drie stond ik alweer buiten. Dat is een, een bizar voorval. Ik heb er dan echt zoiets van: dit was mijn snelste baan ooit. Het gaat er wat sneller als. Uh, als dat wat, uh, wat... Nee, dat gaat sneller. En dat wat van mij is overkomen, dat gaat wat minder snel. Ik had er vier uur uh, voor nodig om uh, toch erachter te komen... dat de call werk niet helemaal mijn ding was. Is dus zat een beetje te hakkelijk. Maar goed, uh, wat ga je nou doen? Z zit je half uh, tussendoor wat... Uh... Oké. Okay. Uh, en ik kan hem gewoon aanzetten en dan doet hij het. Ja, hij doet het dus. De uh, Lex. En dat nummer dat heet... Welk nummer is dat, uh, vrienden? Rising from within. Rising, coming in? Hey, rising from within. Rising from within. Oh ja, ja, ik zie hem staan, ja, rising from within. Ik zie hem staan. Ja, en nu is de vraag, kan jij ook nog platen draaien? Dat kan, volgens mij moet het, uh, moet het lukken. 1, 2, 3. Nee. nee. Oh, nou, even kijken, dan doe ik het uh, gewoon oh. zo. Nee, sorry, ja, het is, zo. De ernaast, maestro. Het is de knop ernaast, maestro? Is de knop ernaast? Ja, ja, ja, ja. Ja, ja plaatjes draaien ja, is het niet helemaal, nou, uh, Rising from within is dit dus. Maar dan op het vinylstuk. The future changes to the past You don't know, but it just seems too fast Step back and take a look at what you've seen You do what you love and you see what it means and Nothing's regarded as wizardry A forgotten priority Learning to break the ice Life was just a roll of a dice. <laughs> Bliss rising from within, Put a spell of misery under my skin. You think I'm up? I think that I'm high. Oh baby, baby, please don't cry. Ooh, you gotta try. Ja, dat zou helemaal moeten geweest moeten zijn, denk ik. Eerlijk gezegd, het uh, waren ze dus de uh, legs met het uh, nummer Rising from Within. Dan zit ik, uh, daar ben ik half afgeleid. dan zit ik midden in een verhaal uh, over een callcenter. En vervolgens staan er hier drie mensen achter me. Van, oh, die moet je hebben, dit en dat. Ja, dat betekent dus dat je moet multitasken. Lijkt zelf zo wat of ik in een callcenter ook bezig uh, ben geweest. Nou, dat was ook de reden waarom ik uh, ook heel snel maar gewoon dit ga doen. Want ja, uh, dit is mij meer op het lijf uh, geschreven. Gewoon lekker plaatjes draaien en uh, muziek uh, uh, over het uh, voetlicht uh, brengen. Dat is uh, iets wat ik, uh, wat ik het liefst doe. Samen met vriend en collega Marcus van Dam, Want ja, uh, dat uh, mag ik zo langzamerhand uh, wel, uh, wel noemen uh, zo'n beetje. Je bent wel, wel, wel eens een man van weinig woorden, maar ik heb ontzettend veel aan je wat dat, wat dat gaat. Dus, ja, uh, ik, ik kan nog denken aan de vroegere tijd dat ik hier ook nog eens een keer stond te presenteren. Ja. Maar dat is wel. Uh, ja, dat is wel een hele tijd uh, achterwege. Maar, uh, met zoveel technische uitdagingen hier is dat <laughs> ja. heel erg lang geleden. Ja, maar goed, het, het uh, weerhoudt er niet van om uh, gewoon eens even dat uh, vinyl. Uh, jij hebt er iets mee. Wat, ja. wat, wat, wat, wat vind jij eigenlijk dan uh, van dat uh, vinyl dan? Zo uh, even tussen. Uh, Vinyl, Als we dat het er ja. dan toch over hebben. Ik weet niet, sowieso uh, gitaren horen op vinyl thuis. Ja. Ik vind, uh, vinyl, het, het heeft wel zo'n minder bereik. En ik ben wel iemand fan die van dynamische bereik is. Maar nee. nog belangrijker, het, het klinkt gewoon... Het klinkt gewoon beter. Ja. Het klinkt beter. Is dat, dan, uh, heeft dat er wel dan een beetje dat, dat, dat authentieke waarde? Ik, ik ja. ga Frank ook even erbij vragen. Niet, niet meteen weglopen. Uh, uh, want uh, is dat ook uh, de reden waarom jullie me ook uh, uitgebracht hebben op vinyl? Is dat een beetje de, de, de authentieke kant? En uh, vinden jullie ook als muzikant dat je dat ook moet doen? Dat je iets extra's voor de, voor de, zeker, voor zeker. de fans moet doen. Ja, ja? Vinyl vind ik überhaupt gewoon zoals uh, hij net ook al zei. Ja. Het is gewoon veel vetter. Ja. Je hebt een betere sound. Je hebt uh, gewoon een heel mooi product in je hand. Ja. Weet en, je als een nou, klein cdje, en dan moet je weer die letters gaan lezen. Ja. En, nou. ja, en je maar maar zo je... nieuw heb je dat probleem helemaal niet. Maar jij al meer Albemark kwijt. Zeker, zeker. De albumart komt veel beter ja. tot z'n recht. Ja. Uh, maar ik, uh, jij, jij hebt er nu een album uh, Of uh, bedoel een platenspeler uh, thuis uh, Gewoon ergens weer uh, ja, gekocht Ja gewoon op, het, op mijn kamer Nou ja de, de oude van mijn vader en dat is nog een Lenko dus Lenko, jezus, ja. een Lenko Idler Driven. Dus niet, ja. uh, niet zoals deze die gewoon in een paar seconden start. Maar die heeft gewoon een minuut nodig om op, op toeren te komen. Ja, en zie je dat naast dan ook echt over dat, uh, dat, dat stukje vinyl heen uh, golven als ja, het ja, ja, ja, netjes de gewichtjes uh, bijstellen. Dat hij dus netjes het plaatje volgt. Maar niet ja. te hard drukt. Want dan wordt het allemaal te dof. Volgens mij heeft dat dan nog meer een gevoelswaarde. Omdat het een Lenko van je vader is, denk ik ja en natuurlijk weer helemaal opgeknapt naar, ja. naar, naar mijn standaarden ik zie ja. ja. uh, Kevin ook met een, uh, met een brede grens dan uh, erbij komen. Uh, deel jij diezelfde <laughs> zelfde, uh, mening ook? Wat uh, Frank uh, zegt dat je over uh, vinyl dat je dat iets extra schrijft dan je. Zo zeker. Wel. Ja. Ja. Uh, vanaf nu weet ik ook waarom dat zo is. Ja. Dus dat werkelijk een hogere, hogere resolutie dan een CD past. Nou, oh, uh, Echt waar. Het ja. is uh, uh, CD is 44,1... Kilohertz ja. En 16 bit afgemixt. Ja. En vinyl is 44,8 kHz. Met uh, volgens mij 24 bit. Ja, 24 bit oh, Dat dus is geen ja, 48? Ja, dat, dat is afwisseling. Nou, ja, 24 slash 48. Ah. Ja, dat, dat, dat is heel technisch. Uh, maar uh, ja, de technische komt. kant is eigenlijk nog dat er geen bits zijn. Omdat er niet gesampeld wordt. Het is, een, het is analoog. Een golfje staat daarop. En dat golfje zit dan in de plaat. Die bits zijn maar net hoe vaar of hoe precies je iets kan meten. Ja, en ja. dat is wat je dus op een cd wel hebt. Ja, je hoort uh, de volheid of zo. De, de bas hoor je veel duidelijker op de vinyl. Ik, ja. ik weet niet precies wat het is. Maar die hoge is... resolutie die brengt dat wel meer. Klopt dat Marcus. Dat als, heeft... jij, als jij uh, gewoon even de, de, de, de speakers vol openzet. En uh, de, dan, uh, dat je dat vollere geluid dan ook krijgt. Ja. Ja. Ja, het yeah, <laughs> klinkt voller. Het uh, yeah. klinkt sowieso wel iets harder. Maar dat is. Plaat heeft minder dynamisch bereikt. Dus is sowieso harder. Mm. En ja, ik weet het niet. Ik vind. Ik vind. Plaat, het klinkt gewoon. Natuurlijke, oké. Okay. Okay. Ja, man. ik uh, ben het helemaal mee. Ja, man, dat is, uh, is een <laughs> Ja, man, we ja, zijn man. hier niet in de rast. <laughs> ja, nee, dat, dat, dat, ik zou bijna zeggen dat, dat is het haast wel. Maar dit, was, uh, dit, dit, dit nummer uh, wat we net hebben gehoord, dat de ontleden zich er uitstekend voor, want het was een blues-achtig. Uh, ja, ja, dat Rising from Blued. within, ja. Volgens mij hebben jullie ook dat nummer gespeeld tijdens de Roppakna Award. Ja, um, ja, ja. Dat, dat weet ik wel. bijna wel zeker. Dat was ons rustige nummer Ja, zo, dat zie je. Want op een gegeven moment uh, zat ik hier de boel achter te ik denk wauw, dat was een lekker nummer was dat. Uh, ja. Ja, ja ik, uh, ik, uh, ik, uh, er staan mij dingen bij uh, dat… Uh, We dat, spelen dat, hem uh, live nu als dubbeltime, je. Ja. Ding ding. Ah. Ja. Het, lijkt, het lijkt wel een beetje op, die, uh, op dat uh, riddeltje van Zizi Tap Ah, ja. ja. Ah, ja. Ja, nee. Uh, Marcus heeft hem ook als achtergrondje ja, hier uh, is nog ergens uh, staan. Maar goed. Uh, dus even weer uh, genoeg uh, gebabbeld, heren. Want uh, we moeten natuurlijk ook nog even door met, uh, met, met de leest. Uh, dit is het handwerkje van uh, vriend Marcus. Uh, een behoorlijk aantal uh, weken terug. Inmiddels alweer. Ik geloof uh, in september uh, waren ze hier geweest. Southbound, Marcus, dat moet jij nog wel wat zeggen. Ja, ja. Dat heb jij uh, toch op een uh, bepaalde manier afgemixt. En ik uh, ben er toch eigenlijk uh, super trots op hoe je dat uh, gedaan hebt. Hier staat het nummer, feathers, maar dan in onze eigen uitvoering. What people do to live Hold on, hold on I keep holding on the freedom To sink sinking ship On the ocean Justice is stronger than a rival Welcome to paradise And a land of democracy Now it's Hele leuke berichten van uh, de band zelf. Ray Benz is dit. En uh, ik heb dit uh, toegestuurd uh, gekregen. Ik uh, moet even kijken waar. Uh, ze komen geloof ik uh, niet hier uit de buurt. Uit de buurt van Lichtenvoorde had ik uh, begrepen. Daar uh, hebben ze zo'n dus beetje hun uh, domicile. Uh, Benz bestaat uit onder andere Martin uh, Hummelink. Uh, en hij uh, reageerde ook van... ja. Uh, van, hebben jullie de, de cd al? Ja jongen, die hebben we al. En uh, dat is uh, keurig netjes aangeleverd door een muziekpromotor uh, ergens in het uh, land. Uh, maar die wees ons ook toevalligerwijs op uh, dit nummer van Ray Bens. En dat uh, heeft uh, What's Going On. En als je goed naar de tekst luistert, dan weet je dat hij ook een vrij actuele lading heeft. Namelijk het gaat over de vluchtelingenproblematiek. Waarmee wij hier in Europa worden geconfronteerd. Ik heb uh, net ook weer tussen zes en zeven weer een reportage gezien van een... Journalist bij het uh, programma 1Vandaag. En dan zie je ook eigenlijk hoe confronterend die situatie ook is. En daar hebben zij dus dit nummer over geschreven. Daarvoor hoorde je trouwens een uh, nummer wat wij zelf hebben gemaakt hier. Uh, ook naar aanleiding van. Open Water is uh, de EP. En uh, dat nummer wat je net hebt gehoord. Maar dan de versie zoals ze die hier hebben gespeeld. Van Southbound. Dat gebeurde in halverwege september toen ze hier het uh, gast waren. Ik geloof zelfs uh, nog uh, in uh, de periode dat uh, onze vrienden hier uh, met de Golf Open bezig waren. <coughs> dus dat is alweer, uh, nou, dik anderhalve maand uh, terug. Nog één nummer gaan we draaien en dan uh, gaan de legs hun uh, cover spelen voor vanavond. Dan hebben ze twee nummers uh, gespeeld. Uh, voor de mensen die uh, vanavond denken Charles duif aan te treffen tussen 10 en 12. Een pijnlijke mededeling. Chardal heeft last van zijn luchtwegen. Hij is er vanavond niet. Dat betekent dat er geen muziek is. Maar uh, geen live muziek. Maar wel muziek uit de toverdoos. Uit Bob Non Stop. Want dat uh, staat gewoon wel aan. Dus uh, wel de muziek. Maar geen stem van Charlotte Dive. Dus dat uh, is dan even voor de mensen die daar op zaten te wachten. Uh, nu gaan wij weer eventjes naar uh, onze eigen toverdoos uh, die we nog hebben. Uh, vorige week is uh, de single eigenlijk uh, gelanceerd. En uh, Lisa en de Lumberjacks zijn hier ook uh, geweest uh, bij, bij ons. Dat uh, gebeurde eerder deze maand. En het nummer wat je hoort heet natuurlijk Mr. Jones. Lisa in de Lumberjacks. En uh, dat uh, was uh, Mr. Jones. een van de nummers. Uh, nou, dit, is, dit nummer hebben ze ook uh, hier gespeeld. Toen ze de gasten waren. Het is ook alweer een week of twee, drie alweer uh, terug dat ze hier geweest zijn. Lisa in de Lumberjacks. Dus, uh, onthou de naam. Ze staan uh, weer, uh, of ze zitten eigenlijk... Het is, het is niet te geloven. Uh, eigenlijk, uh, bluesrockers die zitten. Dat is, uh, als, als, als ze dit hadden gezien tijdens de Rob Akna woord wat hadden ze dan gedaan? Hadden ze dan gezegd, uh, zijn nu een beetje, uh, een beetje te wappie of zo uh, geworden? Of wat dan ook? Nou, we doen het alleen maar omdat de drummer mist. Ja, dan dat is ook niet waar. die zit, dus moeten wij het maar over. Maar Judy heeft een, beetje, een klein beetje zijn verstand verloren. Dus... Uh, ja. <laughs> nou ja goed uh, Jullie beterschap kerel uh, De volgende keer uh, hopen we wel Dat, uh, dat, we, dat je erbij bent uh, Ze hebben hun uh, EP een... Nou wanneer hadden jullie hem ook gelanceerd? Een paar weken terug al hè? Vorige week vrijdag Oké Ik laat jullie het uh, Weer aan jullie over Welk uh, cover is er uh, wat wij gaan horen? The Walking Blues The Walking Blues this morning feel around for my shoes You know about that, bear And I'm all walking blues Woke up this morning I feel around for my shoes Blind. I've been mistreated ooh lord don't mind I Je moet me nog even helpen, Frank. Uh, van uh, welke uh, groep? Want de ja, muzikale kennis rijkt. Uh, de eerste rijdt... versie was van uh, Robert Johnson. Ja, dat is, uh, ja, dat heel, is, oud. Dat is heel oud. Robert heel. Johnson uh, is een beetje de oervader van, uh, van de Blues. Uh, ja. Zelfs de Rolling Stones uh, hebben ze er uh, naar verwezen. En nog een paar uh, grote muzikanten van deze aarde. Is niet oud geworden geloof ik ook. Nee, 27 is hij. Ja, precies. De magische 27 geloof ik. Wat zeg je? Hij was een van de eerste van de club van 27. Dat denk ik ook, ja. Er zijn er nog meer. Zoals Jim Morrison en Kurt Cobain. Janis Joplin. En uh, niet zo gek lang. Ja, lang... Ja, wat zei je? Jimi Hendrix. Ja, Jimi Hendrix en. Hoe uh, uh, Niet zo lang geleden die jazz-dame, Amy Winehouse. Ah ja, ja, ja, die ook nog. Nou, dan heb je wel een hele club uh, van 27 wel uh, genoemd. Uh, hoe oud zijn jullie eigenlijk? 23. Oh, oké. Okay. Nou, dan. Uh, don't go. Uh, don't go, hè, uh, met uh, uh, 27, uh, vrienden, want uh, dat, uh, dat moeten we niet hebben. Um, goed, dat was hem. Uh, uh, dank jullie wel. We gaan zo direct wel. nog even verder uh, uh, kletsen... Wat, wat betreft het materiaal wat jullie hebben gemaakt. Maar we gaan natuurlijk ook nog even... Uh, hier uit de, de toverdoos nog uh, wat, uh, wat uh, dingen draaien. Zoals uh, bijvoorbeeld dit. Dat is uh, een uh, Harlemse band. Uh, ja, daar, daar, daar, daar, daar bast het uh, van. Maar uh, Joost Dobben en Ben Stuivenberg uh, en consorten... Nou, die hebben al, uh, al ook meegedaan aan de Grote Prijs uh, van Nederland. Zeker Joost Dobben toen nog als... ja, of meer singer-songwriter. Maar de heren hebben besloten om ook een band uh, in het leven te roepen. En dat is dit geworden. de Sway met Make It Heaven. Maar wijzer ziet ze snel, kan ik hopelijk de tijd nog volgen of moet ik haasten naar huis? Is er iets waardoor ik niet mag? Alsof mijn benen niet meer willen, de kracht niet uit. mad Dit uh, zou hem uh, moeten zijn, uh, toch uh, Frank? Uh, zo, zo, ja, ja, dat is hem ook. Wat bedoel je? Step on the gas. Dat is step on the gas, ja zeker. Ja, ik zal hem even stilzetten, want anders uh, schiet hij door naar uh, het volgende trackje. Uh, Dag je overigens uh, Arna met uh, niet vanavond uh, de uh, crowdfundingsactie. Heeft ze helemaal uh, rond weten te krijgen. Dus wat dat er gaat, uh, is het helemaal goed gekomen. En daarvoor uh, ook een Haarlemse, uh, ja, Hanumse, van Haarlemse makelij. Sway and make it happen. Dus uh, helemaal goed. Uh, step on the gas, heren. Dat, uh, dat is, uh, jullie zeiden het uh, toen, uh, toen ik hem al uitzocht. Dit is zo'n plaatje wat je in de auto moet horen. En dat je ergens op een stuk snelweg moet zitten. En dat er moet geen politie in de buurt zijn. Goed, ja, precies. Hopelijk niet. Nee. Uh, is, dat, uh, uh, is dat ook in, in een dwaze bui ook uh, ergens onderweg uh, dat, uh, dat gebeurt? Uh, dit, dit, dit soort uh, zo'n uh, is, is dat zo ontstaan of niet? Nee, uh, ja, ik weet het niet eigenlijk meer. Nee, ik weet het niet. Weet weet het niet. Nee, maar goed. Nee. <laughs> ja, maar goed. Ik, ik, kijk, uh, rock blues, uh, dat is toch wel een beetje. Het is niet Callumand uh, muziek in ieder geval. Nee, nee, nee, nee. Ja, het is van alles wat eigenlijk, weet ja. je. De intro track en de, en de volgende track die hierop komt, is ook best wel kompjes staan. Ja? Ja, ja. Hmm. ja, Het is een ho, totaalplaatje plaatje EP, je hebt uh, van gezien Ja, ja er, zi hij, er zitten wel heel veel afwisselende uh, ja, dingen in. het is echt een, een mooie, echt vloeiende ja. lijn, uh, als je me helemaal luistert. We willen ja. ons zo breed mogelijk profileren. Ja, nou, dat hebben jullie wel gedaan, uh, ook uh, vanavond uh, met uh, één cover van Robert Johnson en één eigen nummer, dus, uh, dus uh, dat gaat uh, helemaal goed. Is het ook, ook de bedoeling dat jullie ook wat in intimere uh, sessies uh, gaan spelen met het uh, publiek bovenop de, de snuffert? Nou ja, we hebben een Instoortour uh, gepland ja. staan en ja. dan gaan we dus inderdaad in uh, cd-zaken en platenzaken uh, Met jullie spelen. eigen materialen ook onder de arm? Precies, precies. Ja. maar uh, dan dus uh, ja, een, uh, een net iets andere setup, net iets, uh, ja we, we passen de liedjes aan en, mm -hmm. Ja, dan krijgen ze eigenlijk uh, net iets bloter en uh, meer gericht uh, tot het publiek uh, recht in het gezicht aankijken. Ja. Recht voor je bek, om, het zo, ze, om het zo uh, te zeggen. Um, hoe vonden jullie het vanavond? Ja, natuurlijk. Ja. Lachen we aan. Oké. Okay. Nou, ik, uh, ik, ik weet niet, wanneer is de volgende uh, optreden die jullie gepland hebben? Morgen. Morgen alweer, ja, ja. ja In de volgende... Overmorgen. Overmorgen. En, en overmorgen. de twee volgende daarna. Overna. Ja, we hebben het <laughs> terug man. Ja, en waar, waar is dat? Uh... Uh, morgen op een uh, privéfeestje. Oh, in die oh. Antikraak speelt de speelzaal dus, ja. we we hebben opgenomen. Ja. Uh, en... Overmorgen in Leiden, in de Velvet. Dat is uh, de eerste in store uh, ja, van de tour. Ja, dat is een uh, muziekwinkel, ja. En dan de dag daarna gaan we twee uh, muziekwinkels in Groningen bezoeken. Sowieso. ook nog even in Groningen. Dus, ja, door ja, ja. heel Nederland ja. uh, gaan we. Helemaal goed, jongens. Ik vond het hartstikke leuk dat jullie geweest waren. Groeten ja, aan Juri. Ja, ja. Dankjewel. we doen, bedankt gaan we doen. dat we ik wel. Ja, dat is zit wel goed, jongens. Dankjewel. Oké, okay. dat waren ze. Frank en Kevin zij waren de gasten vandaag hier bij Alternatieve Vm. We gaan natuurlijk nog even verder. Dit is ook een hele mooie die Marcus heel speciaal vindt. Kin met passing car. Normaal was dat een kin met passing car. Dat er geheel nog een beetje in de lijn van Step on the Gas van uh, de Lex. Die uh, ook uh, bezig zijn uh, met, uh, met de afsluitingen hier uh, in, uh, in dit gebouw. En dan is het uh, over voor uh, deze uh, Alternative FM van donderdag 29 oktober. Volgende week uh, is er uh, uiteraard natuurlijk weer een Alternative FM. En dan pak ik even de agenda er even gauw bij, want... Uh, volgende week uh, hebben we namelijk vier een uitzending. En dan is het uh, ook uh, een, uh, ja, een leukigheid uh, die we hier hebben. Ja, ik zou bijna zeggen, ik uh, weet even niet gauw uh, wat ik uh, moet uh, gaan doen. Maar goed, uh, we sluiten hem af. Want anders kom ik in tijdnood. Dit is Halfway Station en Sister, Don't You Cry. En wat ons betreft graag tot volgende week. Dag.